Geef mij mijn eiland in de zon, waar ik zo zorgloos op spelen kon. Als verf ik duizend mijl van huis, ik voel me alleen op mijn eiland thuis. O eiland in de zon, waar ik liep aan mijn vaders land. Iedere dag met voor ons voor je bossen, meren en al mijn straat. Geef me mij mijn eiland in de zon, waar ik zo zorgeloos om spelen kon, als ben ik duizend mijl van huis. Ik voel me alleen op mijn eiland thuis. O oh, eiland in de zon, waar ik liep aan mijn vaders hand. Iedere dag liep ik vol zacht voor je bossen meer. De trommels klikken door het woud, wanneer en weer een dansfeest houdt. De meisjes zingen dan hun lied. Mijn eiland jou vergeet ik niet. Al oh, eiland in de zon. Iedere dag knip ik vol ons door je bossen, meren en al mijn strand. Eens zal ik terug gaan naar het land, waar ik heel mijn hart aan heb verpand. Dat wordt voor mij een groot festijn. Dan zal ik echt gelukkig zijn. O oh, eiland in de zon. Waar ik liep aan een vaders hand. Iedere dag liep ik vol en